12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Brabant gaan Omroep Brabant en BN de Stem nauwer samenwerken... en zo de regionale journalistiek uh, behouden. En er is een mediaforum met Aad van de Heuvel en Luc Koelman. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Doralt Megens. Goedemiddag. Kamer debatteert met Teven over de kwestie Dolmatov. Een triest record. Niet eerder zaten er zoveel mensen zonder werk... En mogelijk 15 doden bij ontploffing Texaanse kunstmestfabriek. Een beetje bewolking vanmiddag verder volop zon. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard met aan zee windstoten. 12 graden wordt het op de wadden, zo'n 15 graden in het binnenland. Morgen minder wind, in de loop van de dag morgen wat buien, maar ook weer geregeld zon. Wel wordt het dan een stuk kouder. Het weekend dat wordt ronduit zonnig bij maxima van 10 tot 13 graden. De Tweede Kamer debatteert sinds kwart over tien... met staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie... over de dood van de Russische activist Dolmatov. Teven zei vooraf dat hij niet aan aftreden denkt... En aan het begin van het debat herhaalde hij nog eens alle vertrouwen erin te hebben. Maar de politieke druk op hem nam de laatste dagen wel fors toe. Michiel Breedveld in Den Haag. Michiel, hoe ontwikkelt het zich de afgelopen twee uren? Nou, vergelijkbaar met de afgelopen dagen zou je kunnen zeggen. De druk neemt toe waar het nog rustig begon vanmorgen met de VVD'er Art van der Steur. Eh, zie je nu eh, het vuur toenemen als er met name oppositiepartijen aan het woord komen. Dat is natuurlijk precies waar de VVD'er Art van der Steur bang, van, bang voor was. Hij wilde voorkomen dat het... De Debat uh, zou uitmonden in een algeheel debat over misstanden in de uh, vreemdelingendetentie en in de asielprocedures. Uh, uh, ja, hij zegt. laten we het vooral gaan houden over daar waar het over gaat.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 die de VVD-fractie gesteld heeft. Ja, dat was uh, de heer Klein van uh, fractie 50+. Plus. Ja, inderdaad, ook de VVD heeft tal van vragen over de procedures... de gang van zaken uh, die ertoe geleid hebben... dat in dit geval het zo tragisch uitpakte met de heer Dolmatov... Uh, die dus uiteindelijk zelfmoord pleegde in zijn cel... aan zijn lot overgelaten. Dus inderdaad, uh, het uh, debat heeft alles in zich om uh, te ontsporen... Uh, de staatssecretaris verder in het nauw te drengen, brengen. En dat is precies wat de SP wil...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 Nou, en tegen de regels in een applausje vanaf de publieke tribune... waar natuurlijk veel belangstelling is, met name vanuit de asielwereld... voor dit debat. Ja, en volgens de SP moet de staatssecretaris de eer aan zichzelf houden. Ja, die partij geeft hem onderuit de zak. Is al te voorspellen of even debat overleeft? Nou, eigenlijk niet. Maar wat je ziet nu is dat de druk wordt opgevoerd. Terecht ook wel. Er is een hoop misgegaan, zo niet alles misgegaan in het geval van Dolmatov. Grote vraag is natuurlijk, is er structureel iets fout en valt dat... De staatssecretaris ook aan te rekenen. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk waar het om draait. En als we dan kijken naar de politieke partijen, SP, uh, ja, die wil dat die gaat. Uh, ook D66 en ChristenUnie zeggen het ziet er niet best uit. En toen GroenLinks aan het woord kwam, uh, ja, sprong uh, de PvdA Recours toch even tussen beiden. Gunst, u heeft toch niet ook al uw conclusies geveld? Jeroen Recours. De suggestie die mevrouw Voortman onder haar woorden legt is Partij van de Arbeid en VVD steunen deze staatssecretaris ongeacht dit debat. Ik hoop en ik neem aan dat dat voldoende weg is genomen nu en ook al uh, de vorige dagen. En mijn vraag aan mevrouw Voortman zou zijn, uh, is het ook zo dat GroenLinks pas een finaal oordeel heeft op het moment dat we aan het eind van dit debat zijn?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 je ziet donkere wolken, zo moet ik dat dan samenvatten. Nou, inderdaad, donkere wolken. Um, alleen de Partij van de Arbeid is zeer kritisch, wil ook niet de indruk wekken de staatssecretaris door dik en dun te willen steunen. Um, ja, ook de VVD zelf heeft natuurlijk heel veel kritische vragen. Ja, En het zal dus uiteindelijk afhangen van de beantwoording van de staatssecretaris. Kan hij een overtuigend verhaal neerzetten waarin hij aantoont uh, wel degelijk zijn uiterste best gedaan te hebben om verbeteringen aan te brengen in die vreemdelingendetentie? We zullen het, eh, nou, vanaf het begin van de middag, ja, uur of twee, denk ik, dat eh, Teva aan het woord komt, zullen we eh, ja, daar meer over weten. Michiel Breesveld, dankjewel. De werkloosheid in ons land stijgt steeds harder. In maart zaten er 643.000 mensen zonder werk. Het hoogste aantal werklozen ooit. 8,1% van de beroepsbevolking is nu werkloos. Econoom Peter Heijn van Mulligen van het CBS rekent uit dat op dit moment zo'n 800 mensen per dag hun baan kwijtraken.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 Ik heb hier redacteur André Meijnenmaar nu aangeschoven hier. André, ja, nog nooit zoveel werklozen. Dus, dus meer dan in de jaren 80, begin jaren 80, de, de, de crisis toen. En, en zelfs meer dan de crisis in de jaren 30. Ja, ja, in de absolute aantallen wel, maar qua percentage valt het nog een beetje mee, zou je kunnen zeggen. Want toen was de bevolking kleiner, 30 jaar geleden waren er 2,5 miljoen minder Nederlanders en dus twee, ook veel minder mensen die op de arbeidsmarkt actief waren. Dus in percentage zitten we nog onder die extreme van de jaren 80. Hè. Toen was het ongeveer 10% of meer. In de jaren 30 ging het zelfs om een percentage van 20% en een enkele uitschieter zelfs boven de 30%. Dus daar zitten we gelukkig nog niet aan, maar wanneer je kijkt naar het, het aantal mensen zelf, dus de, de, de getallen werklozen, het legioen, dan zitten we nu met dat 643.000 echt op. Een piek. Ja, schieten we door alle records heen, maar gaan we dat de komende maanden nog meer meemaken, we steeds record op record krijgen? Ik denk, ik denk het wel, want de economie draait nog altijd vierkant, en de economie zal pas ergens in de loop van dit jaar aantrekken als het al mee zit, volgens de IMF en CPB. Geen goede zaak, want geen werk betekent ook veel zorgen, geen inkomsten of minder inkomsten, minder uitgaven, je bent zuinig, dus er gaan nog meer sectoren merken. denk aan de winkels en dergelijke meer. Ja, en in een jaar tijd zijn er nog behoorlijk wat werklozen bijgekomen. 178.000 werklozen erbij. En op dit moment zelfs duizend per dag. Ja, niet best ook voor het consumentenvertrouwen. Het niet, absoluut nee. niet. Nee. André Bijma, dankjewel. Dit is het NOS Journaal. Het door Altmegens. In Zoetermeer is een jongen van 18 aangehouden... voor mishandeling van een jongen van 11. Dat gebeurde tijdens een voetbaltoernooi... voor Zoetermeerse basisscholieren. Vertelt de politie. Daar uh, ontstond een ruzie op het veld tussen twee uh, minderjarige jongens. Die werd uh, gesust die ruzie door uh, omstanders... En enige tijd later kwam, zo later bleek de broer van een van de jongens naar het voetbalveld... en die mishandelde daar een van de andere spelers. Het slachtoffer hield er onder meer een gebroken pols aan over. De 18-jarige dader zit vast en die wordt verdacht van zware mishandeling of een poging daartoe. Dan naar Texas. Daar uh, gaan de autoriteiten uit van 5 tot 15 doden... bij de explosie vannacht in een kunstmestfabriek. In die fabriek in West was uh, rond drie uur vannacht een gigantische explosie. Niet alleen de fabriek, maar ook gebouwen in de buurt werden verwoest. Buitenlandredacteur Merel Akkerman volgt het nieuws hierover al de hele ochtend. Sinds vroeg in de ochtend. Merel, uh, is al bekend wie deze vijftien doden zijn? Nou, er is nog niet heel veel over duidelijk. Uh, maar wat we wel weten, uh, is net op een persconferentie uh, bekendgemaakt... is dat er waarschijnlijk uh, brandweermannen onder de doden zijn. I can confirm that there may be firefighters that are unaccounted for and potentially a law enforcement officer as well. We're still trying to determine that. Obviously, they were there on scene directing traffic and fighting the fire and helping with the evacuation. Again, we don't know a hard number of the, the fatality count. Ja, er waren dus uh, op het moment uh, voor de explosie brandweermannen aanwezig... omdat er al een grote brand was die ze aan het blussen waren. Um, nou, toen kwam die grote explosie en daarna is er niks meer vernomen van deze mensen. Dus uh, ze vrezen het ergste. Uh, qua aantal gewonden uh, weten we nu... er is een rondgang gemaakt langs de ziekenhuizen in de omgeving... dat er zeker 160 mensen behandeld zijn. Ja, en die, zijn er nog mensen in dat gebied, dat uh, ontplofte verwoeste gebied... zijn daar nog uh, gewonden? Ja, daar zitten nog mensen vast en daar zijn ze nu ook naar aan het zoeken... Dat is niet de bedoeling, we wilden dat laten horen, hè? Ja. Ik heb net to met mijn commander, die on op de the grond in de scene... He's hij me that he dat hij extreme devastation in homes, in en in sommige the businesses. They Ze krijgen nog steeds folks mensen uit en ze evacueren mensen van hun huizen. Er zitten dus nog steeds mensen vast. De vernietiging is enorm. Uh, huizen zijn echt met de grond gelijk gemaakt. En ze ja. proberen mensen dus nog weg te, weg te krijgen. Wat soms lastig gaat omdat er gewoon zoveel puin ligt en deuren en alles geblokkeerd is. Moeilijk door te komen. Ja. Ja. Al iets bekend over de oorzaak, Merel? Nou, nog niet. Er komen wel een paar dingetjes naar buiten. Zo is nu bekend geworden via lokale media, dus of het is, dat weten we niet helemaal, dat de fabriek in 2006 boet zou zijn omdat ze geen goed risicomanagementplan uh, zouden hebben. En op de persconferentie is net ook bekendgemaakt uh, dat ze een misdrijf niet uitsluiten. Dat, uh, ze zeggen, we hebben nog geen aanwijzingen dat het een misdrijf is, maar we willen alles uitzoeken. En misschien komen we erachter dus dat... Dus ook daar houden we rekening mee. Ja. Meneer Lakkerman, dankjewel. Ja. Nu kan hij wel. Sport. Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe hoofd jeugdopleiding. Stanley Bart vertrekt naar Azerbeidzjan, Wordt daar hoofdopleidingen bij de club Kabbalah. Bij Feyenoord kreeg Bart veel hof. Omdat hij spelers als Martin Zindi, Klaasie, de Vrij, Boetjes en Vliena... liet doorstromen naar het eerste elftal. De overstap naar Azerbeidzjan lijkt opmerkelijk. Maar Bart is duidelijk over de redenen. Ze hebben mij gevraagd om hier te komen werken. En de mensen waar ik gesproken heb... Die, ja, die waren heel erg enthousiast. Twee, ja, dat is natuurlijk een goede aanbieding met, met alles erop en eraan. Uh, daar hoef je geen daar hoef je niet onderzoek of banken te, te zetten. Ja. Maar uh, ja, het totale plaatje is gewoon, is gewoon, gewoon goed. Mm -hmm. Maar na acht jaar hoofdjeugdopleidingen, uh, mensen doorgestroomd naar, uh, uh, ja, naar het, het eerste helftal van Feyenoord. Veel geroemd bent u uh, in, die, in die functie. En dan nu afscheid nemen, is dat niet merkwaardig? Nou ja, kijk, dat, dat, dat kunnen ze allemaal merkwaardig vinden. En, uh, en ik heb altijd uh, al naar het buitenland gewild. En, en uh, ja, dat die, deze mogelijkheid kwam eraan. En die heb ik dan ook weer uh, aangepakt. Ja. Dan nu naar Wat is dat voor club uh, wa waar u naartoe gaat? Dat is een club in, die in de premier speelt van Azerbeidzjan. En uh, ja, ze zijn, uh, de, druk aan, ja, ze zijn flink aan de weg aan het timmeren. Uh, zeker wat betreft de jeugdopleiding. En uh, ja, goed, ze hebben mij gevraagd om... Uh, ...om daar mijn steentje aan, aan bij te dragen. Wat is uw indruk van, uh, ja, van de club en van de omgeving daar? U bent daar nu? Ik, ik ben er nu een keer. We zijn er vorig jaar ook geweest met een toernooi met, uh, met de onder 14. Ja goed, wat, wat, ze hier hebben, wat ze hier aan het doen zijn, uh, ja, dat sprak me, uh, uh, me zeer aan. Uh, we werden goed ontvangen en als je ziet hoe de velden hier zijn... Uh, ...wat betreft, uh, de, ja, de velden zijn hier uh, fantastisch. en die, die heb ik niet, uh, niet ergens anders uh, snel gezien. De Welden zijn fantastisch. Heeft u ook al spelers gezien die, die fantastisch zijn? Er, zijn? er zijn al een aantal talenten. Er zijn ook een aantal jongens die hier voor de nationale helft al uitkomen. Daar, daar zit potentie in. Nou goed, we gaan kijken of we dat uh, kunnen ontwikkelen en kunnen verbeteren. Het vertrekkend uh, hoofd jeugdopleidingen bij Feyenoord Stanley Bart was dat. René Passet, bij de AWB met verkeersinformatie. Ja, een ongeluk op de A4 door had van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Hoge Heide en Bergen-op-Zoom-Zuid staat drie kilometer file. Er stond even een hoge vrachtwagen voor de Koentunnel en dat verklaart de file op de A10 West. Het begint alweer te rijden, maar tussen de afrit Haarlem en het Koemplein nog drie kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. De Kamer debatteert vandaag de hele dag met staatssecretaris Steven over de kwestie Dolmatov. Trieste record. Niet eerder zaten er zoveel mensen zonder werk. 643.000 werklozen telde het CBS in maart. En mogelijk 15 doden bij de ontploffing in de Texaanse kunstmestfabriek afgelopen nacht. Kwart over twaalf. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV en lunch.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 In VPRO-import, free the mind. Vanavond om middernacht op Nederland 2. Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkwbrandstof.nl. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal. Aan de vooravond van de conferentie voor verhalende journalistiek bellen we even met schrijfster Lieve Joris. Die gaat uh, vertellen over haar werk namelijk. In het mediaforum Metro columnist Luc Koelman en programmamaker Aad van de Heuvel. Het gaat natuurlijk over het koningsinterview gisteravond op Nederland 1 en RTL 4. Interviews zelf werden gisteravond bij Pauw Witteman nog even aan de tand gevoeld. Het koningsinterview duurde iets meer dan 50 minuten... maar Rick Niemand vertelde dat er in eerste instantie 80 minuten is opgenomen. Houd dat eventjes. Ja, want er is 50 uh, dus, uur uitgezonden. Je moet daar een half uur uitgaan. Houd het vast. Ja. Uh, uh, Rekker en, van ook zegt. Ja, ja. <hijen> <Ja. hijen> ja. ja, ik denk niet dat je naar de tuin kan Dus er is 80 minuten opgenomen. Ja, zeker, maar ik had deze vraag verwacht. Ja, de te kloppen scoren in de Nationale nieuwsquiz is nog altijd... wat is het ook alweer, jongens? 84 jaar, dat zeg ik. En de laatste die daar kan veranderen is Helen van Oort, en zij komt uit Hank. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. Het gaat niet goed met regionale journalistiek en daar willen ze in Brabant wat aan doen. De regionale zender Omroep Brabant en de krant B en de Stem, die richten in West-Brabant samen een mediacentrum op. Aan de telefoon is Alex Bijshuizen. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat dit project begeleiden. Um, wat houdt dat in, een mediacentrum? Nou, het is een het samenwerkingsverband uh, uh, tussen de krant en de regionale omroep, de regionale krant en de regionale omroep, uh, om gezamenlijk het nieuws te gaan verzorgen in die regio. Het gaat wel om de regio Brabant-West. Maar wacht even, dat zijn toch eigenlijk twee concurrenten van elkaar? Ja, nou en of. Dat zijn hele echte concurrenten. En dat zijn nog steeds concurrenten. Het waren altijd concurrenten. En dat, uh, dat zal ook zo blijven. Maar uh, ze gaan dus wel samenwerken in dit mediacentrum. Wat gaan ze daar dan doen? Nou, het idee is om ervoor te zorgen dat uh, zeg maar het recht toe, recht aan nieuws, politie nieuws bijvoorbeeld, of uh, zaken zoals een, uh, en de politie een ongeluk of iets, een brand, een inbraak, uh, of ander uh, nieuws wat echt eigenlijk maar voor één uitleg vatbaar is, namelijk gewoon een bericht, dat we dat gezamenlijk gaan doen. En dan vervolgens, als een zaak, een nieuwsbericht, een follow-up verdient, dus dat er een nieuw bericht over gemaakt moet worden, omdat de zaak verder uitgediept moet worden, dat gaan de redacties van zowel de krant als de omroep zelf doen. Oké, okay, dus het korte baanwerk, dat gebeurt in gezamenlijkheid, gewoon exact. die korte rechttoe recht aan berichtjes. Ja. Dan voor de achtergrond en de onderzoeksjournalistiek, komt daar meer ruimte vrij voor de, voor de, voor de medewerkers. Dat als we dingen die we eigenlijk, die, ja, precies, die we gewoon heel goed samen zouden kunnen doen, uh, samen doen, houden we meer ruimte over om, uh, om inderdaad die verdieping te bieden en echt weer aan goede, uh, goede journalistiek toe te komen. Nou, je zou het eerder eerlijk gezegd andersom denken: dat je juist op, op die onderzoeksprojecten gaat samenwerken. omdat dat veel tijd en geld kost. Uh, het land her en der bij uh, regionale omroepen en regionale kranten. Ik bedoel, een mooi voorbeeld in het noorden was de, de, de, de rellen in Haren... ...waar de, het, nieuwsblad, of het dagblad van het noorden en uh, RTV Noord hebben samengewerkt. Dat gebeurt ook wel. Alleen dat, uh, dit, in dit geval gaat het echt puur om het nieuws. En het is ook wel nog niet eerder gebeurd dat uh, op dat terrein echt helemaal samengewerkt gaat worden. Dus niet in één project, maar gewoon echt uh, uh, voor alles... Kostenbesparing is dus een van de, van de redenen om dit te doen. Ik, ik begrijp ja. dat er ook 140.000 euro subsidie wordt gegeven voor dit project. Ja, het is, een, het is eigenlijk iets wat uh, uh, ja, voor heel Nederland interessant kan zijn. Omdat in diverse regio's natuurlijk de journalistiek onder druk staat... regionale omroepen moeten bezuinigen. Hè. Er zijn bezuinigingen op de publieke omroep. En uh, aan de andere kant hebben regionale kranten het al jaren uh, niet makkelijk... Dus dit zou wel eens een, een manier kunnen zijn om uh, wat toekomstbestendiger te worden. Het wordt ook een proef voor de rest van uh, Nederland, zou je kunnen zeggen. Nou, in ieder geval is het zo dat uh, het is uh, een proef die uh, ook in de rest van Nederland uh, gevolgd zou worden, jazeker. Ja. Wanneer gaat het beginnen? Het is in feite al begonnen, want uh, uh, wat je misschien wel kunt voorstellen is dat uh, je met regelrechte concurrenten ook moet praten eerst voordat je van alles en nog wat uh, zomaar samen gaat doen. Dus het is nu vooral een beetje in een aftastende fase. We zijn voorzichtig begonnen en we willen eigenlijk ...na de zomer proberen om uh, ook dat werk aan de slag te gaan. Alex Bijzijzen, dank je voor de uitleg. Graag gedaan. De ochtend- en de middagedities van het Radio 1-journaal... ...die zullen een half uur korter worden. Ook verdwijnen de kwartiersuitzendingen van het NOS-journaal op de werkdagen. Dat zijn dus bijvoorbeeld de nieuwsuitzendingen die voor dit programma te horen zijn. Die verandering gaat u merken vanaf 2014... ...wanneer Radio 1 door de fusies een nieuwe programmering krijgt. In die programmering zal dus nog veel meer gaan veranderen... ...en daar houden we u natuurlijk van op de hoogte. Nederland is vanaf vandaag weer een nieuw vrouwenblad Rijker, Women's Health. We vroegen even, vroeg even aan hoofdredacteur Annette Lavrijzen... hoe Women's Health zich gaat onderscheiden van andere vrouwenbladen. Women's Health is eigenlijk de eerste helptklossie van Nederland. Maar we bieden eigenlijk inspiratie voor de actieve vrouw. Dus niet de vrouw die vijf keer per week in de sportschool staat... of marathons loopt, maar ze is wel actief, maar niet extreem fanatiek. Dan kun je dus bijvoorbeeld bedenken aan handige workouts thuis tips om met stress om te gaan, snelle voedzame recepten. Dus eigenlijk wel in de prettigste zin van het woord. Want wij denken dat een bewuste en gezonde levensstijl niet saai en vervelend hoeft te zijn. Women's Health is oorspronkelijk een Amerikaans blad. Nederland is het twintigste land dat nu een eigen versie krijgt. En het blad wordt iedere drie maanden uitgegeven. Een ander vrouwenblad, de Nederlandse volk ligt onder vuur. Uit de internationale modewereld is kritiek gekomen op een model in het mei-nummer van de Vogue. Het model is eigenlijk blank, maar heeft voor de foto's een zwart geschilderd gezicht en kroeshaar. Dat is omdat de fotoshoot is geïnspireerd op iconen als Grace Jones en Josephine Baker. Ja, van de grote Amerikaanse modewebsites Fashionista vindt het sowieso opvallend... dat er weinig donkere modellen in de Nederlandse volk te zien zijn. De volk heeft nog niet op de kritiek gereageerd. En de kinderzender van de publieke omroep, ZEP, heeft een prijs gewonnen... de Gouden Apenstaart voor de beste website voor kinderen. Op de site van ZEP kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar informatie over alle kinderprogramma's vinden... filmpjes kijken, spelletjes spelen en ook aan allerlei acties meedoen. Volgens de jury van de Gouden Apenstaat... moeten kinderwebsites aantrekkelijk, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Verhalende journalistiek wordt zeldzaam in Nederland. Alles moet sneller en korter. Maar of dat ook beter is, dat is natuurlijk de vraag. Morgen is er een conferentie voor verhalende journalistiek. De organisatie heeft non fictieschrijfster Lieve Joris weten te strikken... om iets te vertellen over haar werk daar. En zij is nu aan de telefoon. Mevrouw Joris, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Wat is het kenmerk eigenlijk van verhalende journalistiek? Nou, ik geloof dat de manier waarop uh, de conferentie het morgen opvat... Dan gaat het over journalistiek die uh, meer tijd neemt, die zich uh, lang inleeft. Die probeert het perspectief van uh, de persoon over wie je vertelt uh, in te nemen. En daar heb je een heel andere... ...manier van werken voor nodig dan wanneer je van dag tot dag de actualiteit achterna jaagt. Er is een hele mooie uitspraak van een schrijver die voor mij heel belangrijk is geweest. De Poolse schrijver Kapuscinski. Die heeft ooit tegen me gezegd... ...onder de actualiteit loopt altijd veel stragere troom, stroom. En die stroom die voert geschiedenis aan en de cultuur. En die moet je proberen te vatten om... Een lang verhaal te kunnen schrijven. Ja. Maar het, het moet natuurlijk geen fictie worden, het moet nog wel waarheid zijn, toch? Ja, er is in de uh, non fictieliteratuur een enorme ontwikkeling uh, gaande... waarin uh, non-fictie steeds meer inderdaad uh, de uh, werktuigen van uh, de roman gebruiken... Uh, terwijl uh, hun materiaal de werkelijkheid is. Ja, Is er in Nederland nog genoeg ruimte voor die verhalen in de journalistiek? Kijk, het gaat niet alleen om schrijven, hè? het is ook uh, in de radio, zie je het, uh, documentaires, dus het is een manier van werken die je op uh, verschillende disciplines kan toepassen. En um ik denk dat er een uh, zekere behoefte aan is. Uh, heel veel mensen wijken misschien uit naar boeken. Er is een grote ontwikkeling binnen ja, de, de, de, de schrijvers uh, die non-fictieboeken schrijven. Dus uh, soms moet je daarnaar uitwijken. Ikzelf moet soms uitwijken naar het buitenland waar het meer ruimte is. Omdat er daar een groter publiek is. Er zijn in Nederland ook wel in het verleden uh, pogingen geweest... om weer uh, die grote verhalen zoals in Engeland bijvoorbeeld het blad... Granta of in Frankrijk 21, echt die bladen die alleen maar grote verhalen en die ook de graphic novel hebben geïntegreerd. Uh, dus uh, misschien is ons taalgebied te klein. Ja, ja. De, dus, uh, en, en willen we het wel? Ik bedoel, uh, uh, kennelijk zijn Nederlanders er ook niet echt voor te porren. Nou, het gaat natuurlijk, ik merk het in mijn eigen leesgedrag ook, dat je uh, je aandacht is zo verspreid over verschillende dingen dat je niet meer leest. Uh, je krijgt nauwelijks de kranten uitgelezen in het weekend bijvoorbeeld. Dus uh, misschien zou dat in andere bladen moeten of uh, misschien op internet. Er is een bloedblad uh, Guernica uh, in, in Amerika uh, waar heel veel mensen naar uitgeweken zijn. Grote verhalen, maar alleen online. Ja, oké, okay, dus dat is ook nog een mogelijkheid. Nou, u gaat het daar morgen allemaal vertellen op die conferentie. In ieder geval, er wordt uh, Kapucinski daar aangehaald, begrijp ik. Uh, dat geloof ik wel, ja, misschien. <laughs> okay. ja. Veel succes en dank dat u even in de telefoon kwam, okay, lieve Joris. Ja hoor, uh, trouwens, als u nog kaarten, uh, er zijn nog kaarten voor die conferentie. Uh, daarvoor naar de website www.verhalendejournalistiek.nl. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. The Beatles, I block het mediaarchief. Ja, gisteravond was het dan zover. Het interview. Marielle Tweebeek en Rick Nieman aan de ene kant. Maxima Zorgieta en uh, Willem-Alexander van Oranje aan de andere kant. Vier mensen dus. Vier aparte stoelen. Uh, zonder een leuk tafeltje. Zonder wat versnaperingen uh, in de buurt. Uh, de interviews uh, met leden van ons Koninklijk Huis... die zijn vaak wat stijfjes. Uh, bij onze zuidenburen hebben ze daar ook talent voor. De Belgische kroonprins Filip liet zich vijf jaar geleden... volgen door het tv-programma Koppen. En het programma mocht hem ook wat vragen stellen. Heel Span allemaal. Die verhouding tussen Vlamingen en Franstaligen, de verhouding tussen de gemeenschappen, die ligt u na aan het hart. Waarom investeert u daar zoveel in? Ik zie dat er een vraag is bij de mensen. Nu, na, na zoveel jaren zie ik dat er echt een, een belangrijke vraag is bij de mensen om elkaar te leren kennen over de taalgrens heen. Monseigneur, denkt u dat België over twintig jaar nog bestaat? Ik denk dat wij een prachtig land hebben met heel veel troeven. En dat we daarmee een, een mooie toekomst kunnen bouwen. Ja, dus ik ben ervan overtuigd dat het land nog lang zal bestaan. Ik kijk naar de toekomst. Ja, het liep niet echt vlot. Dit was maar een heel klein stukje. Prins Filip van België was dat in 2008. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met uh, Aard van der Heuvel, programmamaker, journalist... en Luc Koelman is blogger en columnist voor Metro. We gaan natuurlijk uitgebreid praten zo meteen over uh, dat interview... gisteravond op de Nederlandse televisie met um, uh, De Nieuwe Koning en, um, en Maxima ook. Maar eerst nog even over dat bericht wat ik net voorlas. Um, Radio 1 Journaal gaat de zendtijd inleveren. Um, een half uur in de ochtend en een half uur in de middag. En dan verdwijnen ook nog eens een keer de kwartieren... zoals die ook aan het begin van dit uh, programma zitten. Aard van der Heuvel... Nee, ik betreur dat. Ik, uh, ik, uh, ik hou ervan dat uh, Radio 1 is het tenslotte voor het uh, dagelijkse, uh, het uurlijkse nieuws bijna. Om dat te blijven volgen, zoals vanmorgen dat debat rond teven enzovoort. En uh, als je dat algemene, de algemene verslaggeving gaat inleveren. Uh, voor rubrieken en uh, vaste programma's met uh, vaste rubriekjes en zo. Dat, dat vind ik jammer, daar is Radio 1 eigenlijk niet voor. Nee. Er komen wel mogelijkheden, dus in die lopende programma's, dat daar dan uh, momenten komen dat er wel weer uh, ruimte is voor, voor het nieuws. Dus laten we zeggen, het wordt wat meer verspreid. Ja, dat is het toch niet? Ik moet zeggen, ik luister Radio 1 uitsluitend eigenlijk voor het nieuws. En, en dan blijf ik wel hangen omdat er tussen die nieuwsitems door allerlei, allerlei vulsel is zoals wij. <laughs> maar eigenlijk is Radio 1, dat is gewoon het nieuws. Ja. En als je daar anderhalf uur voor. Van gaat ja, wegkapen, vind ik toch een beetje graag. Dit, beetje dit is geen vulsel, dit is ook nieuws. Wij praten gezonder ja, over ik, ik ben, dat nieuws. Ik ben bescheiden. Het he? is een beetje een afgeleide, <laughs> niet te bescheiden dus. natuurlijk. Nee. Hier duiden we het nieuws, hè? He? Dit, ja, dit uh, dat is ja, waar. Ja. Dat is ook goed. Um, de, nee, maar goed, het dus is dus niet gezegd dat, dat de vaste plek verdwijnt. Uh, misschien is dat dan het bezwaar? Ja, dat vind ik buitengewoon jammer. Want, want als het, want het begrijp, meer verspreid raakt, dan weet je het ja, misschien niet dus meer om 9 uur s ochtends, dan heb je die Lara Rensen en uh, die jongen, wiens naam Marcel Oosten, dat is toch een prima rubriek. Dat volgt het nieuws per minuut. En dat dreigt dus te veel te En dat betreur ik dan. Ja. ja, Misschien is de gedachte dat als je het nieuws spreidt... dat mensen langer blijven hangen... omdat ze de hele tijd het nieuws willen volgen. Misschien zoiets, ik weet het niet. Ja. Ik vind het raar jammer. Er zijn ook mensen die zeggen... Ja, ze draaien nu zoveel muziek, dan kan er ook wel een half uurtje af. Van de maar muziek. Ja. <laughs> maar wow. ik heb begrepen dat dat allemaal samenhangt... met een hele nieuwe programmering op Radio 1... Ja, die binnenkort bekend zal worden. En uh, daar moet iedereen dan maar eens even kritisch naar kijken. Nou, nee, we zijn allemaal heel erg benieuwd. Want uh, uh, ja, nou ja, dat, dat is nu allemaal... dat is allemaal in achterkamertjes wordt daar nu over onderhandeld... wie waar komt te zitten. Uh, dus uh, we zijn allemaal heel benieuwd. We wachten dat af. Um, zometeen uitgebreid over het interview van gisteravond. Eerst nu het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Hier is het tnu Journaal. Donald Megens. De politie in Texas gaat uit van 5 tot 15 doden bij de explosie vannacht in een kunstmestfabriek. Zeker 60 gewonden liggen in ziekenhuizen. Onder de doden zouden ook brandweerlieden zijn. die bezig waren een brand in de kunstmestfabriek te blussen. toen de boel explodeerde. De coalitiepartijen VVD en PVDA vinden het nog te vroeg om conclusies te trekken. over de positie van staatssecretaris Teven. Dat bleek tijdens het kamerdebat over de kwestie Dolmatov. de Russische asielzoeker die zelfmoord pleegde. terwijl hij onterecht in de cel zat. Tot nu toe zegt alleen de SP expliciet dat Teven moet opstappen. Ruim 8% van de beroepsbevolking zat vorige maand zonder werk. Dat zijn 643.000 mensen. En dat is het hoogste aantal ooit gemeten. In maart kwamen er 1000 werklozen per dag bij. Vooral onder dertigers en veertigers loopt de werkloosheid fors op. En in de Verenigde Arabische Emiraten zijn zeven terreurverdachten opgepakt. De groep zou nauwe banden hebben met Al-Qaeda. Ze zouden in de Verenigde Arabische Emiraten een aanslag hebben voorbereid. En ook zou de groep logistieke en financiële steun voor Al-Qaeda hebben georganiseerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. Doen we nog het verkeer, jongens? Ja, waar staat het vast in Nederland? Hij weet het, René van de AWB. Bij Bergen-op-Zoom, Jurgen, op de A4 Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hoge Heide tot aan Bergen-op-Zoom-Zuid is het aansluiten. De linkerrijstrook is namelijk dicht. René Passet was dat met de AWB Verkeersinformatie. Ja, het mediaforum met Luc Koelman en Aad van de Heuvel. Luc is blogger en columnist voor Metro. Aad van de Heuvel, jarenlang journalist en programmamaker. Het interview. Gisteravond was het dan zover. Uh, Willem-Alexander en Maxima dus aan de ene kant. Maria de Tweebeke en Rick Nieman aan de andere kant. Bijna 5 miljoen mensen hebben het bekeken. Bij de NOS of bij RTL. Genoten van het interview, Aad van de Heuvel? Oh, keurig. Net... Een ontspannen interview. Ik kan niet anders zeggen. <laughs> maar uh, bij iedereen voor zichzelf al een paar hokjes in zijn hoofd zal hebben gehad. Van uh, wordt sorietta aangesneden. En gaat, gaat men het over Mozambique nog hebben, enzovoort. Nou, keurig, netjes, is, uh, is alles behandeld. Op een buitengewoon ontspannen manier. Want ik vind wel. Uh, wie die prins uh, ooit heeft ontmoet. Uh, hij wordt altijd een beetje afgeschilderd afge ge als een tikkeltje stuntelig enzovoort. Dat is, dat is absoluut niet het geval. En dat bleek ook gisteren en dan keurig netjes de lied. Uh, hij beantwoordde rustig alle vragen die hij moest beantwoorden. En als het heel benard werd, want een vraag over... zou de formatie beter zijn verlopen als het via uh, koningin Beatrix was gegaan... Nou, beantwoord die maar eens. Hè. Ja. En, uh, hij zei, uh, blij lachend, van de, dat, dat wij toch wel moesten begrijpen... dat hij die vraag niet zou beantwoorden. Ja. En in zijn ogen zag je: ja, inderdaad, met Beatrix zou die formatie... Ja. inderdaad wat rustiger en gelijkmatiger en beter zijn verlopen. Dus van tevoren is heel veel gezegd over het uh, ja, dat het toch een toneelstukje is. Hè. Aan de ene kant mensen die eigenlijk vragen willen stellen die ze niet mogen vragen. Uh, en aan de andere kant mensen die misschien wel antwoorden willen geven... die ze niet mogen geven. Uh, dat, dat viel mee? Nou, ik had af en toe wel het gevoel alsof het van het begin tot het eind was uh, geschript, niet in de vraag, maar ook de antwoord. Ik vond het zo ontstellend saai. Maar ja, het kan ik bijna niet anders, want je zit te praten met, met, met, een, uh, met een man die alleen maar een ceremoniële functie heeft. Dus dan, dan kun je ook weinig verwachten. Wat mij heel erg opviel was dat we met z'n allen willen dat hij spontaan is en open. En tegelijkertijd elk woordje dat hij dat dat uitspreekt wordt op een goudschaaltje gewogen. Ik vind dat, ik vind dat zo raar. En gaandeweg de avond kreeg ik eigenlijk steeds meer medelijden met, uh, met Willem-Alexander. Ik denk, ja, een bepaald moment zegt hij van... ja, welk lintje ik doorknip, daar kan ik heel veel inhoud aan geven, iets dergelijks. Ja. En nou, toen moest ik echt even gaan liggen. En toen dacht ik van... ja, ik wil, laten we eerlijk zijn, zou jij willen ruilen met, met Willem-Alexander? Ja, nee, dus, natuurlijk nee, nee, niet. Nee, al, nee, al, al kreeg, nee, al kreeg nee. ik Maxima erbij. En tegelijkertijd hebben we met z'n allen heel nou, veel kritiek op zijn salaris. Ja. Ja, ja, uh, kritiek op zijn salaris, uh, en uh, alles erop en eraan... En, ja, ik, ik vond het... Uh... Ik vond het zielig eigenlijk. Ja. Nee, ik had ja. dat uh, gevoel absoluut niet. Ik, ja, ik Lux zei net uh, van... Uh, we willen allemaal dat het ontspannen gaat... en dat toch woorden op een goudschaaltje moeten worden gewogen. Dat begrijpen we met z'n allen. Nou, dat gebeurde dus voortreffelijk... Uh, zonder verder ja. wamklanken en zo. Terwijl iedereen natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig is... naar die 30 minuten die niet ja. <laughs> uitgezonden... Ja, dat is, dat is, dat is, ja maar uh, goed, is dat logisch? Dat, dat, dat... Ja, ik vind het over het algemeen wel logisch. Uh, ja. Als je een heel lang interview maakt... Uh, dan zijn er dubbelingen en er zijn er uh, mm. opmerkingen... Die, die herhaald worden enzovoort, uh, eventjes een uh, faux pas, dat kan allemaal, dat wordt dan wat gewiet. De wel... geoefende kijker zag het ook wel, hè? Dat dat, dat, dat bij hier bijvoorbeeld, ja, zat ja even precies, een, een lillijke knip. Ja. Dat hebben ze later ook toegegeven. Bij Paul Witteman, de ja. Ja. twee presentatoren, uh, wilden volgens niet zeggen waar dat dan precies over ging, wat er dan uit moest. Nee, dat is niet de gewoonte om dat te vertellen. Paul Witteman heeft eens een keer uit de school geklapt... het een eerdere interview wat hij heeft gehouden... en dat is hem uh, behoorlijk kwalijk genomen. Dus een soort, uh, ja, nou belofte denk ik is het niet... maar een gewoonte om, uh, om daar maar wat uh, gereserveerd over te zijn. Ja. Uh, Luc, bijzonder, want het werd dus tegelijkertijd... op RTL en op uh, Nederland 1 uitgezonden. De meeste mensen bij, bij uh, Nederland 1, uh, bijna 3 miljoen... en uh, bij RTL dan 1,6. Hoe verklaar je dat? Nou... Voor mij persoonlijk geld. ik zet mijn tv aan. Ik heb nog zo'n een hele oude tv. En dan, die springt aan op de Nederland 1. En dan, hé! <laughs> hey. En pas later, toen, ja, toen kwam dat panel, hè, na afloop. En de panel, al die mensen hadden gewoon dezelfde mening. Ze allemaal fantastisch. Nou, volgens mij als redactie moet je een panel vormen... dat het niet met elkaar eens is. Dus toen ben ik weggezet. Toen kwam ik er bij RTL 4 uit. En toen dacht ik van, ach verrek, daar, daar is het ook. Dus ik denk dat dat de enige, enige reden is. Ja. Aard van Heuvel, zat er, zat er voldoende nieuws in eigenlijk? Zat er, want we hadden al dat stukje van dat hij geen... Uh... Geen dat dat de de de, is uh, Dat ceremoniële koningschap uh, waar wij allemaal van dachten... dat hij uh, dat in ieder geval niet bliefde. Dat heeft hij een paar jaar geleden ook eens gezegd in een interview. Maar hij heeft ook uitgelegd waarom uh, hij dat destijds heeft gezegd... en waarom hij meent dat dat ceremoniële koningschap heel nuttig kan zijn. Dus ja, dat is misschien een beetje nieuws. En uh, dat hij verder in de lijn van uh, uh, zijn moeder, koningin Beatrix, zal handelen... Was dat nieuws? Nou nee, ik had graag wel wat ja. willen weten... wat dat koningschap in de 21e eeuw dan precies uh, inhoudt. En of dat ook inhoudt dat je op Facebook gaat en uh, gaat nou. twitteren en zo. Ja, ja. Dat, dat zijn toch dingen, ja. Maar nee, altijd blijft nee. boven de markt uh, zweven van zo'n interview natuurlijk... dat uh, je de kalkoen nooit vraagt uh, uh, wat ze met uh, kerstmis uh, gaan eten. Uh, de, de vraag van de wenselijkheid en de zin van een monarchie... In een democratie. Dat is natuurlijk de enige ja. hamvraag die er is eigenlijk. En de volgende is: uh, hoe vult die monarchie dat in? En daar zijn weinig klachten over. Uh. Ja. Nog, ah. nog even over, over de uitwerking. Want je had het over dat panel. Maar er waren ook bijvoorbeeld uh, tweets in beeld hè, van, van mensen ja. die dan. Het waren eigenlijk alleen maar positief. Ja, raar. Denk ja. je dat, daar niet, dat ze de negatieve eruit hebben gefilterd? Of, ja, uh? ik, ik kreeg toch een soort uh, Noord-Korea-gevoel hoor. Maar <laughs> dat ik, zal de NOS nou, niet doen. Nee. Ik, bedoel, ik ik zat zelf ook de hele avond op Twitter. En uh, ik volg helemaal niet zoveel mensen, een stuk of 300 zelf. Nou, dat waren bijna alleen maar ja, negatieve tweets. Maar gewoon tweets met, uh, met de kritiek, hoe het mm. beter kon dat allemaal. En ja, Twitter is toch wel een, een fenomeen waar een bepaalde bovenlaag van de bevolking zit. En, laat ik zo zeggen, daar zitten toch wel uh, nieuwseters. Uh, en die hebben toch vaak een heel andere mening dan, uh, dan uh, de gemiddelde man in de straat. Dus mm. ik kan me niet voorstellen... Dat de overeensde uh, mening op Twitter heel erg positief was. Maar Terwijl je wel de indruk kreeg. Dat, dat Twitter wordt gevuld met uh, nieuwseters, maar dan heel vaak negatieve nieuwseters. Want er komt soms ja, een boom vanaf af. Ja. Dan lusten de honden geen brood ja, van. En maar als, als je dat... dan alleen maar positieve tweets ziet, ja, dan graag. weet je dus als geoefend kijker. ja Dat kan, niet waar, zijn, ja, dat ja, dat kan niet waar zijn. Maar hoe kan dat, vraag ik me dan af? Dat is toch vreemd. Ja, vraag, dus omdat de overgrote meerderheid dat was, misschien. Ja. Uh, dat nog... is ook niet nodig, toch? Volgens nee. mij, je kan dit gewoon toch laten zien, inderdaad, dat is ook dat je wat negatief uh, tussen staat. Maar gewoon, ja. geen idee waarom ze dat uh, zo hebben gedaan. Um, kun je zeggen dat de eerste promotieslag... Uh, want uh, ja, dat is natuurlijk al een klus van al die mensen rondom Willem-Alexander... dat hij nou ja, een goed begin heeft als koning, dat dat geslaagd is? Ja, ja volmondig ja. De, de eerste promotieslag, dat is een goede uitdrukking <laughs> in deze... die is buitengewoon goed geslaagd. En denk erom dat daar een hoop zenuwen achter hebben gezeten, want als zoiets fout loopt bij dit instituut, dan, dan, dan zitten de rampen in het verschiet. Maar nee, dit is heel goed verlopen, geloof ik. Ja. Daar is iedereen het ook wel over eens. En je ziet ook alle nabeschouwers. Vanmorgen riep al iemand, het is alsof je een, een doelpuntloze 0-0 <laughs> wedstrijd uh, moet nabeschouwen. Ja. En uh, er was weinig aanmerking, weinig ja. kritiek. Uh, iedereen is het er wel mee eens dat dit, uh, dat dit goed geslaagd is. Ja, ik heb sowieso nergens kritiek. Ook al die penleden. Iedereen vond het een geweldig interview. Iedereen vond de geweldige toekomstige koning. En Max. oh geweldig, geweldig, alles is geweldig. En ja. ja, ik bedoel, als op 1 of 2 mei opeens Willem-Alexander ergens naakt wordt gesignaleerd... dan valt het koningshuis helemaal omlaag. Het doet me een beetje denken aan het uh, Nederlands elftal. Dat is ook in de aanloop, Hosanne in de Hoge. En ze gauw ze het krijgen, dan, dan is er allemaal niks in het Nederlands elftal. Mm -hmm. en, dit is ook een beetje met de, met de Koningshuis. Nou, mag je er eigenlijk niks negatiefs over zeggen, lijkt het wel. En na 1 mei is het weer heel anders. Rashid Vins, die gisteren die, um, uh, die, die, die uh, tweets tweette zo monitorde, die heeft zelf getwitterd dat uh, de kritische noot had hij eigenlijk voor later bewaard. Maar toen bleek er geen tijd meer te zijn. Dus Aha, eigenlijk ja. zou die nu <laughs> nog aan bod komen, maar. Uh, nou ja, hij zegt het is dus geen excuus, maar wel, wel balen. Um, gisteren meldde CNN dat er een verdachte zou zijn opgepakt in verband met de aanslagen op de marathon in Boston. Het bericht over de arrestatie van de verdachte begon gisteren bij presentator John King van CNN. We have information one of our sources is from our national security contributor, Frank One of sources is a Boston law enforcement source who tells me uh, that an arrest has been made. Yeah. In the investigation so the suspect here in Boston. That was identified has now been arrested. Ja, iedereen nam dit over, maar al snel bleek dat er helemaal niks uh, van waar was. Er was helemaal geen verhaal. ...gedacht opgepakt en CNN moest dus flink door het stof. Luc, um, hoe kan dat dat zo'n organisatie zo'n fout maakt? Ja, dat is puur de snelheid van het nieuws. Alles moet heel snel. Er is geen tijd meer om uh, feiten te check-check en te dubbelchecken. En sowieso de feiten checken waar we het ook wel eens over hebben gehad... ...die is er ook even niet meer. Maar je wil de concurrent voor zijn. Ja, en dan... Uh, dan slinger je het nieuws maar de wereld in ja. op hoop van zegen. Een van de. Van ja, tientallen concurrenten die er over ja. elkaar heen buiten... Snap, die snap elkaar het wel. ontzettend het is opjagen onbeluid. om met iets te komen. En ja. Een of ander dwaal ligt wat, ja. uh, wat buiten iets beweert. Uh, en een, uh, die heeft nog een neef, die zegt hetzelfde. Ja. En dan krijg je dit en nog, Nu was het CNN. Ja. Het kan iedereen overkomen op een gegeven moment. Ja. In, ja. Die, in die paniek van het ja. moment, in die paniek om te scoren... dan gebeuren dit soort ja, dingen. Maar het Boston, dat is zo hot op internet. Je hebt gewoon op sociale media. Je hebt gewoon hele speurtochten naar mogelijke verdachten... aan de hand van foto's ja. van die van die achterpetstrijd. Ja. Nou, dat is echt verschrikkelijk gewoon... Ja, gewoon... Elke man of vrouw op foto's die er een beetje als moslim uitziet, daar, daar wordt een rood zichtje mee gezet. Ja, dat is een ander, en dan dat is, wordt ze bijna een uh, uh, beetje als een soort Linkspartij 2.0-jacht. Ja, dat is een ander onderwerp in deze. Want ja. het, het wordt door de, de FBI wordt dat aangezwengeld. Uh, die roept daartoe op om, uh, om, om, om te kijken naar foto's, om te kijken op films, om uh, te zien uh, of, of er verdachten zijn, of iemand verdacht kan herkennen. Dus je krijgt een geweldige heksenjacht. Uh, die aan de, aan de ene kant natuurlijk het, het onderzoek vergemakkelijken. ik denk dat er tips binnenkomen die heel bruikbaar ja, die zijn. De discussie hier gaat in Brabant natuurlijk met die twee geweldsmisdrijven. Ja. Ja, en daar. aan de andere kant krijg je geweldige reactie achter, als je niet voorzichtig bent. Ja. En uh, worden de mensen uh, aan de schampaal genageld die daar niet thuis horen. Ja. ja, goed, daar in Brabant zijn natuurlijk die mensen uiteindelijk wel uh, opgepakt. Dus je kunt zeggen, ja, ja, het heeft wel zijn nut. Er zitten positieve en negatieve kanten aan. En de positieve kant, het is inderdaad, uh, ja, het algemeen nut is er wel. Want mensen worden waarschijnlijk uiteindelijk sneller opge opgepakt. Maar de andere kant is dat je gewoon individuen hebt die er niks mee te maken hebben. En die, en dat zal ook een keer gaan gebeuren, gewoon uh, worden gelinched. Ja. En ja, dat is dan toch de afweging die je moet maken als maatschappij. Ja. Of, je, of je dat ervoor over hebt. We blijven nog ja, even... Ik hoorde inderdaad over de mogelijkheid om uh, uh, je, je, je, je film te... Er is iemand gefilmd daar ter plaatse met een zwarte een sporttas. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om gezichten via Facebook te herkennen. Uh -huh. Dus uh, je ziet een gezicht, je linkt hem en met name een toenaam wordt op een ja. gegeven moment iemand genoemd. Maar hij ge was uh, ja. precies, waarschijnlijk geen 100% bingo, dus je uh, nee, hebt nee. altijd nog een beetje ja, een fout En dat is die heksenjacht die dreigt te ontstaan. Ja. Even nog over dat project daar in, in Brabant. BN De Stem en Omroep Brabant die gaan samenwerken om die regionale journalistiek uh, nou ja, in de benen te houden. Is dat een goed plan? Ja, het is, wel, ja het, is, het is op zich wel een goed plan, had ze denk ik al veel eerder moeten doen. En ja, ja een goed plan. Kijk, het is gewoon, het is gewoon een ordinaire bezuiniging. Hè? En dat, dat, daar is natuurlijk niks, uh, niks mis mee. Maar het is natuurlijk wel raar dat je voor zo'n bezuiniging een subsidie krijgt van 140.000 euro. Nou ja, hij zegt, maar, het is een soort proefproject voor andere regio's natuurlijk. Om te kijken van nou, werkt dat daar ja, nou en dan kunnen ze dat daar overnemen? Ja, maar ik, het wordt een beetje gelanceerd alsof het een, een geweldig nieuw uh, hoogstaat uh, revolutionair project is. Terwijl ze gewoon zeggen van nou, al dat kleine hapklare nieuws, ja. he, waar, waar niks mee te beginnen valt. Ze maken eigenlijk dat, een soort dat, dat nieuwsdienst. Samen. Ja, een nieuwsdienst maken ja. ze. Ja. Ja, ja, is goed hoor, maar zo revolutionair is dat dan ook weer niet. Nee, maar het is wel een dramatische situatie langzamerhand, ja. die regionale pers. Je ziet steeds meer kranten verdwijnen. Uh, met al die bezuinigingen rond het omroepbestel... Uh, gaat, het, gaat de regionale omroep excessief veel inleveren. En ik denk dat het ontzettend kwalijk is voor de democratie in Nederland... Als die regionale pers uh, haar taak niet meer zou kunnen uitoefenen. Dus in principe zeg je dan. Nou, oké, okay, als die twee gaan samenwerken, hopelijk werkt dat ten goede. Maar ik vond dat jij een aardige vraag aan de man stelde, zou het eigenlijk, als je zo'n mediacentrum hebt, niet veel logischer zijn om ja. allerlei uitzoekprojecten daarin dat uh, samen, te doen, uh, het ja. samen te doen. En niet die warrige, losse ja. berichten die uh, niet voor één uitleg vatbaar zijn. Dat is niet waar. Ieder ja. bericht is voor meer, meerdere uitleggen ja, vatbaar, ja. denk ik. Ja. Ja. Nou ja, het is een proefproject. Misschien dat ze. Ze hebben het in het noorden gedaan met dat harenonderzoek. Ja. Dat hebben de kranten ja, daar, de, de, ja. de lokale of de, de, de regionale kranten en de regionale omroep samen gedaan. En dat heeft ze zelfs een tegel opgeleverd. Dus uh, het kan inderdaad uh, zo zijn nut hebben. Uh, we gaan het uh, maar eens een beetje volgen daar in uh, Brabant. Jullie bedankt voor de bijdrage aan dit mediaforum. Ja. Koelman en Aard van de Heuvel. Eerst nu even naar Den Haag gaan. We gaan zo meteen quissen. Uh, daar is het debat over de toekomst van Staatssecretaris Teven van Justitie bezig. Michiel Breedveld volgt dat. Uh, Michiel, we zitten nog in uh, de eerste termijn... maar ligt het hoofd van Teven nog op het hakblok? Wel degelijk. Uh, we kunnen zien dat... Uh, nou, Teven is trouwens net de Kamer uit, er is even geschorst. Dus uh, de Kamer heeft zijn eerste termijn gehad. Ja, en wat je kunt zien is um, eigenlijk dat uh, de gehele Kamer... er wel over eens is dat wat er in de zaak dolmaat of allemaal fout gegaan is... is ook echt niet goed te praten. Daarover is brede overeenstemming. De hamvraag is natuurlijk, is dat de staatssecretaris aan te rekenen? De SP meent van wel en vindt dat hij moet vertrekken. En ook de Partij voor de Dieren, Marianne Tiemen, wint daar geen doekjes om. Het kan niet zo zijn dat een staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wel zegt verantwoordelijk te zijn voor de calamiteiten in de vreemdelingendetentie... maar daarvoor geen verantwoordelijkheid neemt. Voorzitter, het debat van vandaag kan twee uitkomsten hebben. De staatssecretaris kan proberen een meerderheid te vinden... die bereid is recht te praten wat krom is. In zo'n poging zou je in de huidige constellatie ook goed kunnen lukken. Een simpele rekensom leert dat je op die basis... heel goed staatssecretaris kunt blijven... zelfs als je verantwoordelijk bent voor ernstige fouten... die het leven van mensen letterlijk verwoest hebben. Een andere uitkomst zou zijn dat de staatssecretaris de eer aan zichzelf houdt. Dat zou niet alleen de geloofwaardigheid van de staatssecretaris... zeer ten goede komen, maar ook de geloofwaardigheid van het kabinet... en van Nederland als een land waar recht en rechtvaardigheid een groot goed zijn. Ja, dat is Marianne Thieme. Twee partijen hebben zich dus uitgesproken. De staatssecretaris moet weg, de SP en de Partij voor de Dieren. Ja, tel daarbij op zeer, zeer kritische bijdragen van de ChristenUnie, GroenLinks, D66... En ook de Partij van de Arbeid, die heel kritisch is... altijd al geweest over misstanden in vreemdelingendetentie. Ja, en nu toch een beetje in een moeilijke spagaat zit... Uh, de coalitiepartner VVD niet al te zeer in het nauw wil drijven... maar aan de andere kant toch ook uh, trouw wil blijven aan de eigen opvattingen... over humane behandeling van uh, asielzoekers in vreemdelingendetentie. Ja, wordt het heel, heel lastig voor de staatssecretaris... om dit nog tot een goed einde te brengen. Hij zal dus inderdaad aannemelijk moeten maken... dat. Hij hij alles aan gedaan heeft om uh, signalen over uh, onzorgvuldigheden uh, in die detentie aan te pakken. Ja, en de vraag is of uh, hij daar goed in zal slagen vanmiddag. Uh, nu even geschort, wanneer gaan ze verder, Michiel? Twee uur, dan zal staatssecretaris Teven beginnen met zijn beantwoording. Ik vermoed dat hij dat zeker helemaal af zal maken. Dat zal de hele middag wel in beslag nemen. En uh, ook dan nog denk ik niet dat we meteen uh, weten of uh, het gevaar, gevaar geweken is voor hem. Goed, hou Radio 1 aan, want als daar nieuws vandaan komt uit Den Haag... dan horen we dat via Michiel Breedveld. Dan gaan we quizzen. Uh, Helen van Oort is hier, 32 jaar, uit Hank, bij Dussen... Ja, dat klopt. <laughs> dat is een mooie soort die wegrijdt. Hank en Dussen staat dan onder elkaar. Ja. Maar Coat en Bier hebben ooit een keer Hank van de Dussen gehad. Dat was een personage. Wist je dat of niet? Nee. Nou, volgens mij hebben die daar ook eens een keer gereden. Zo kwamen ze erop. <laughs> je bent eigenlijk onderwijsassistent, maar op zoek naar een baan. Ja, klopt. Het lukt niet om iets te vinden? Onderwijs is uh, heel karig. Ja? Ja. Je ja. ja. ja. zou denken dat dat ook wel wat mensen nog dat ze die kunnen gebruiken, maar... Nou, dan gaan we er heel veel weg. Ja, ja. ja. Nou ja, wie weet, als mensen, nee, laat ik zeggen, jij moet eerst een goede quiz spelen. En als mensen denken, nou die moeten wij hebben, dan kunnen ze natuurlijk altijd even bellen bij ons. Hè? Ik ga het best doen. Als ze een goede onderwijsassistent moet hebben, dan luister de, uh, spits de oren, want hier komt zij, Helm van Oort. Uh, 84 punten, dat is nog wel even een flinke kluif. Dat is de uitdaging, uh, daar moet je overheen. Maar eerst uh, gaan we dus de nieuwsfactor bepalen. Het pakket is even van tafel. Het pakket herleeft mogelijk en daar alle onderdelen van het pakket... Herleven dus mogelijk. De Nationale Nieuwsquiz. Dan komt dit pakket weer op tafel. En dan is de vraag of bonden en werkgevers nog mee mogen praten over dit pakket bezuinigingen. Het eventueel aanvullend pakket, dat is van de politiek, daar gaan wij over. Eindoordeel, wat heeft dit debat opgeleverd vandaag? Ik vond de discussie erg gedomineerd door, is het dan het pakket wat, wat van tafel is of is het weer, is het weer een ander pakket? Eh, zo is het. Ja, pakket. Een stevig debat in ieder geval in de Tweede Kamer. Het ging over het sociaal akkoord... dat het kabinet met de vakbeweging en de werkgevers heeft gesloten. Premier Rutte moet voor dat akkoord op zoek naar steun... bij verschillende partijen. Vraag 1. Bij drie partijen hoeft hij dat niet te proberen. Die zijn over geen enkel onderdeel van het akkoord positief. Dat zijn 50+, plus, de Partij voor de Dieren. En wat is die derde? De PVV. Dat is goed. Geert Wilders maakt zich vooral boos over het optimisme van Rutte. Het heeft geen zin om afspraken te maken als alles duurder wordt, zei Wilders. Vraag 2. De PVV pakte Rutte dan ook weer stevig aan. PVV-leider Wilders vroeg zichzelf af of de premier iets bijzonders had gegeten. Letterlijk vroeg hij, wat kost dat nou, zo'n stuk? Spacecake. Spacecake, ja. Dat is inderdaad goed. Rutte antwoordde trouwens aan uw haar te zien. Weet u daar meer van dan ik? Dat is altijd gezellig daar in die kamer. De derde vraag is een kop uit de krant. Die lees ik voor. En je krijgt er nog drie mogelijke antwoorden te horen waar de kop bij hoort. en jou de taak om de combinatie te maken. Uh, de kop luidt als volgt. Boegeroep gaat verloren in applaus. Dus boegeroep gaat verloren in applaus. Gaat dit overeen? De, door het interview van Willem-Alexander en Maxima... zijn Nederlanders veel positiever geworden over de aanstaande koning... Twee, bij de uitvaart van Margaret Thatcher zijn meer bewonderaars dan demonstranten. Of drie, door de daadkrachtige manier waarop Obama optreedt in Boston... wint hij kritische Amerikanen weer voor zich. Boegeroep gaat verloren in applaus. Um, Wie van de drie? Ik denk twee. Thatcher, hè? Ja. Dat is goed. Kop uit de volkskant. Van tevoren werd gevreesd voor veel protest. Er werden 4000 extra agenten ingezet, maar de demonstranten hielden het netjes... En er was vooral veel waardering. Vraag 4. Ook de Queen was aanwezig bij de uitvaartdienst. En dat is heel bijzonder, want zij woonde maar één keer eerder... een uitvaart van een oud-premier bij. Wie was die oud-premier? Volgens mij Churchill. Ja, dat is goed. 1965 overleed hij. En de Queen is koning sinds... of koningin moet ik zeggen, sinds 1952. Gaat sowieso maar zelden naar uitvaarten. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Als favoriet starten dan weet je dat je de verantwoordelijkheid moet nemen in de, in de wedstrijd. En uh, ja, als dat dan ook gewoon goed gaat en het uiteindelijk uh, kunt afmaken... dan is die voldoening heel groot. Marianne Vos. Ja, won gisteren de wielenkoers de Waalse Pijl. Vraag 6, het was niet de eerste keer dat Vos deze koers won. Voor de hoeveelste keer ging ze hier met de winst aan de haal? De derde. Dat is niet goed. Vijf. Oh. Ja, bij de mannen won overigens Daniel Moreno. We gaan naar de laatste vraag. Gaat goed tot nu toe. Um, je kunt er nog vier punten bij verdienen. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? We zijn dus op zoek naar een persoon. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik zat de hakkelaar op de huid. 3. Bijna werd ik opgevolgd door Emiel Ratelband. 2. Vroeger wilde ik een leefbaar Nederland. Nu één met vrijheid en democratie. Stop. Tegen. Steven. De laatste aanwijzing. Mijn positie als staatssecretaris staat vandaag in de Tweede Kamer ter discussie. Het is inderdaad Fred Teven. Uh, met die hakkelaar, hij was natuurlijk eerst de officier van justitie. Uh, stond bekend als een crimefighter. En hij vervolgde onder andere Johan Verhoek. Johan V, alias De Hakkelaar. En hij was ook nog lijsttrekker van Leefbaar Nederland bij de verkiezingen van 2002. Die partij haalde toen twee zetels. Het bestuur maakte toen bekend dat Emiel Ratelband de nieuwe lijsttrekker zou worden.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 Vandaag luidt de Sterring. Willem-Alexander moet deel blijven uitmaken van de regering. Willem-Alexander zegt geen moeite te hebben met een ceremoniële functie als koning... als de Tweede Kamer daartoe besluit. Dat zei hij dus in dat grote interview gisteren. Tot nu toe heeft het staatshoofd wel degelijk een politieke rol... Als, uh, al is de laatste jaren die rol wel wat kleiner geworden... door de inmenging van het parlement. Daarom onze stelling. Willem-Alexander moet deel blijven uitmaken van de regering. Bent u het daarmee eens of oneens? Er ja, dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekjes standpunt. We zijn terug bij Helen van Oor, 32 jaar uit Hank. Um, 7, dat is een aardige score. Dat betekent dat er als er 12 goed zijn dan heb je precies evenveel punten als de hoogste score tot nu toe. 84. En alles boven de 12, dan ga je gewoon uh, ferm aan kop. Dus dat is de uitdaging. In ieder geval 12 goed. En we gaan het doen. Ik uh, ga de vraag stellen. Jij hebt 90 seconden de tijd. Uh, in die tijd gaan we al die vragen behandelen. Ik moet de vraag helemaal stellen en dan geef jij het antwoord of je zegt pas. Daar komen ze. De nationale nieuwslist. Prinses Maxima noemde het gisteren evident dat wie niet bij de kroning aanwezig is. Avater Sargata. Dat is goed. De berging van welk gekapzijs cruise is gisteren begonnen? Colorado. Costa Concordia is het. Ja. In welke Amerikaanse stad werd gisteren het gerechtshof ontruimd na een bommelding? Washington. Dat was Boston. Welke bank werd gisteren opnieuw slachtoffer van een D-DOS-aanval? SNS. Dat is goed. Op welke Israëlische badplaats zijn gisteren twee raketten afgevuurd? El, Dierre, El, El Red? Eilat hey, is het. Hoe heet oh. de eurocommissaris die zegt dat ze een derde termijn niet uitsluit? Pas. Nelly Kroes. Voor het eerst in de geschiedenis gaat welk merk consumenten wijzen op overgewicht? Unilever. Coca-Cola. Wat voor soort dier dat kort geleden nog rondzwom in de provincie Groningen is nu opgedoken in Drenthe? Steehond. Dat is goed. De president van welk land ligt onder vuur omdat hij miljoenen uit de staatskas heeft verspild? Pas. Georgië, welke vaste toespraak wil Willem-Alexander in navolging van zijn moeder behouden? Kerst. Dat is goed, gisteren waren er opnieuw problemen met welk online betalingssysteem? Eh, uh, de deal. deal Is goed, welk gif zat er in de brief voor president Obama die de FBI heeft onderscheft? Risine. Goed, hoe heet de ADO-speler tegen wie een schorsing van twee wedstrijden is geëist? Pas. Beugelsdijk, welk land heeft gisteren het homohuwelijk gelegaliseerd? Pas. Nieuw-Zeeland, rechtszaak tegen welke ex-neuroloog begint komend najaar? Er niet op. Ernst Janssen Steur, wie zegt dat Westerse landen zullen boeten voor hun steun aan al Qaeda? Pas. Assad, welk vliegtuig zal in 2020 zo'n 85 miljoen dollar gaan kosten per stuk? De uh, JF fighter. De JSF? Ja. Yeah. Ja, ik zie die jury een beetje zo... Wordt die, ja? ah. wordt die goed gekeurd? Ja, wordt goedgekeurd. Uh, de vraag zijn, uh, is natuurlijk, zijn het er 12? Hè? Uh, want dan zou je in ieder geval over die uh, 84 heen komen. Uh, dat is niet gelukt, net nee. te vaak passen. Ja. Zeven goed in deel 2, maal die zeven komen op 49. En dat is niet voldoende. Nee. <laughs> voor de weekwinst. Um, ja, ja, goed, dus ik geef je de, de normale prijzen mee naar uh, Hank. Uh, dat zijn de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Ik vond het echt leuk om mee te doen. Ik uh, wens je een goede reis terug. En uh, nou, als mensen zich melden, uh, als u nog een goede onderwijsassistent zoekt. Zij zit hier. <güls> Dan kunnen ze zich via de site melden. Wie weet lukt het uh, op die manier om uh, een baantje te vinden. Uh, dank voor het meedoen en een goede reis terug. Wij melden ons zometeen weer na het NOS Journaal. <tied>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 Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl.